Elf uur. Amber Brandsen met het NOS-journaal. Bij de verkiezingen in Catalonië hebben de separatisten de meerderheid veroverd in het regionale parlement. De separatisten hadden van de verkiezingen een soort referendum over onafhankelijkheid gemaakt. Maar de Spaanse regering zegt desnoods via de rechter: te zullen verhinderen dat Catalonië onafhankelijk wordt. In de Spaanse grondwet staat dat regio's zich niet mogen afscheiden. Koning Salman van Saudi-Arabië heeft drie hoge functionarissen ontslagen vanwege de ramp tijdens de hajj afgelopen week. De minister die over de hajj gaat, de burgemeester van Mekka en de politiechef van Mekka moeten het veld ruimen. In de stad Mina, vlakbij de heilige stad Mekka, kwamen 769 mensen om het leven toen ze in het gedrang onder de voet werden gelopen. De Saudische regering zei eerder dat de oorzaak van het drama een gebrek aan discipline was bij het pelgrims.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 Hoe heb je dat ervaren? Hoe ging je daarna naar hogere scholen? Ja, ik, ben, ik, ben, ik heb de lagere school, dus de basisschool, in, in Haarlem Noord ook gehad. Um, even kijken hoor. De naam ben ik kwijt, maar hij zat in de, in de Sanpoortestraat. Daar zat die Sanpoortestraat, hoek Wouwermanstraat. Oh ja, Sint-Bonaventura toch de school. Dat was de, eigenlijk een jongensschool was het. Oh ja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 En ik kan me nog herinneren dat ik me daar best wel verveelde op een gegeven moment, dat ik dat, uh, ja, dat, ik dat erg lang vond. Ik vond een uur, uh, het was nog niet eens misschien een uur, maar in mijn optie ja. was, dat, uh, was dat erg lang. Dus uh, alleen uh, tot mijn, ongeveer tot mijn twaalfde jaar, toen kreeg je uh, ja, zoiets als biet missen. Uh, dus de, de band kwam, de jeugdband kwam op ja. het podium in de kerk. En ja, dat was voor mijn vader een reden om niet meer naar de kerk te gaan. Dus hij, uh, uh, ja, hij was een, uh, een liefhebber van de Latijnse missen. Ja. En het moest allemaal Latijn zijn. En uh, nou ja, goed, uh, het, het, het, uh, het kerkbezoek van mijn ouders werd dus uh, in die tijd gewoon minder. En op een gegeven moment uh, was het helemaal weg. En ging je zelf naar de missen Ik ging zelf... Uh, ja. Zelf uh, uh, was ik eigenlijk best wel van mening dat God in die kerk was. Dus ik, ik wilde zelf als... Uh, ja, omdat misschien min of meer uit, uh, uit traditie. Of uit verplichting. Of uit schuldgevoel. Dat ik dacht van nee, hey, ja, ik moet naar die kerk. Anders was mijn zondag niet, uh, niet, niet, niet goed. Ja. Dus ik ben zelf wel als jongen toch wel uh, regelmatig naar de kerk blijven gaan, Ik weet niet of het elke zondag meer geweest is, maar... Toch wel vaak, want ik had zelf communie gedaan, heilig communie, en vormsel. Ja, dus je. je was er wel zelf dus die, echt mee bezig. Die, die beslissing je neem je dan na. zelf. En, en hoe ben je dan zelf uiteindelijk uh, echt overtuigd christen geworden? Was dat een verandering? Nou ja, dat is eigenlijk een uh, is best een verhaal. Uh, maar goed, ik begin even bij het begin. Ehm... Uh, ik heb in de jaren, nou ja, misschien de jaren, weet ik niet meer zozeer, maar toen ik uh, zelf 19 was. Toen had je in het centrum van Haarlem, had je een uh, koffiebar van Youth for Christ. Ja, ja. Hij was in de in de, de stoofsteeg, Turf. uh, of turfsteeg, Turf. ja, ja, turfsteeg. En, uh, nou ja, dat hoorde je zo. En daar, daar kwam je wel eens, weet je. En dan uh, vond ik die sfeer, die vond ik heel apart. Ja. Ik ervaar daar uh, vrede, ik ervaar daar liefde, ik ervaar daar uh, rust. En uh, uh, daar hebben ze mij verteld uh, dat je met God een persoonlijke relatie uh, kon hebben. En dat je, uh, als je uh, de zoon van God, Jezus Christus, als jij om vergeving vraagt aan hem en je vraagt hem om in je leven te komen, dan uh, ben je een king van God geworden... En dan ben je, ja, zoals dat dan in de Bijbel dat noemt, wederom geboren, opnieuw geboren. En nou, dat trok mij heel erg aan, dat sprak mij heel erg aan. En ik ben daardoor, dat weet ik nog goed, heb ik thuis op mijn knieën, heb ik dat gebed gedaan, gevraagd aan God of hij mijn zonden wilde vergeven, en of Jezus in mijn hart wilde komen.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 Ik, ik ben zelf, ben ik daar niet dus in opgeleid. Ik had nog helemaal dat... Uh, die, die, uh, die gewoonte die we in de katholieke kerk hadden voor me. Die hele traditie zat nog in mijn, in mijn wezen uh, gebakken. Ja. Weet je wel. Dus uh, ik wist niet hoe ik daarmee moest omgaan. En ik kwam ook niet terecht in een groep die mij dat uh, ging leren. Of waardoor ik ging groeien in mijn geloof. Dus... Uh,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 Ja, dan gaan er toch, uh, de dingen die, die niet goed zijn in Gods ogen, die gaan er toch weer door in je leven. En dan werkt het niet. En dat uh, heb ik gemerkt doordat ik uh, in, in de jaren daar, daarna, uh, werd het in mijn leven gewoon veel moeilijker. Uh, ik kreeg lichamelijke klachten en uh, ik, ik, ja, ik, ik, ik, ik, kwam, ik kreeg een tijd dat ik gewoon minder lekker, minder goed in mijn vel zat. En dat, ik, dat je na gaat denken van, ja, waarom leef ik eigenlijk? En hoe oud was je toen? Dat was een aantal jaren later dat je daar bij stil stond steeds. Ja, dat is in de jaren, in de jaren tachtig geweest. Mm -hmm. Ik was toen ongeveer vier, vijf jaar. Ik, ik, ik gaf al een aantal ma jaren les. En...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 en uh, in het, uh, ik was daar toch wel vrij ver uh, in gevorderd en uh, de bedoeling was om een natuurgeneeskundige praktijk op te zetten uh, in een soort maatschap of, of alleen maar of misschien met uh, ook uh, mensen die dus uh, ook gestudeerd hadden en ja. dat vak uh, deden uh, maar in die tijd uh, omdat, het, omdat ik niet zo lekker in mijn vel zat en het leek wel naarmate ik meer gestudeerd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 ...en we zien weer allemaal mensen in witte gewaden ...die zich lieten dopen, Ze zaten op de eerste rij. Dat was in diezelfde Met... kerk? Nee, dat nee, was een, andere, Alleen, kerk. een andere, andere kerk. Een andere Pinkstergemeente ja. in Halen. En, uh, ja, en ja. Nou, ja, toen zagen wij dus al die blije mensen weer, die blije gezichten... ...en werden weer fantastische blije liederen gezongen... ...en ik denk, ja, wat is dit, hè? zegt dat dit bestaat, zeg. Dat, uh, ja, ik had nog steeds dat beeld, dat traditionele beeld van een kerk...